Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De kolencentrales mogen weer harder draaien, dat heeft het kabinet besloten. Ze willen zo voorkomen dat mensen in de winter in de kou komen te zitten, zegt verslaggever Roel Bolsjes. Het heeft te maken met de oorlog in Oekraïne en de problemen met de gasleveringen daardoor. Nu in de zomer verbruiken we minder gas, gas, maar in het najaar moeten de voorraden wel gevuld zijn voor de winter... om de verwarmingen te kunnen stoken. En dat gaat momenteel door de problemen met de de levering van het gas niet snel genoeg. En daarom mogen de kolencentrales weer harder gaan draaien. Door de centrales harder te zetten, wordt er minder aardgas gebruikt. Minister Jette voor Klimaat en Energie maakt om half zes op een persconferentie meer bekend reisorganisaties hopen dat ze hun klanten volgende week kunnen vertellen of hun zomervakantie doorgaat. Vanwege het personeelstekort mogen luchtvaartmaatschappijen van Schiphol minder mensen meenemen. Bij KLM zijn er 7000 per dag minder gepland, omdat ze relatief de grootste gebruiker van het vliegveld zijn. Goed nieuws voor de Oranje Vrouwen. Vanaf 1 juli krijgen ze van voetbalbond KNVB dezelfde premies als de mannen. En de vrouwen zijn er blij mee, zegt speelster Vivianne Minema. Ja, we hebben het gewoon nodig om die volgende stap te maken. En dat iedereen gewoon nu euh, nou ja, deze mooie beloning krijgt voor het harde werk van de afgelopen jaren... is iets waar we als team zijn er heel trots op zijn. Ik denk dat dat ons als team alleen maar ja, meer gaat laten groeien. De KNVB hoopt ook dat de internationale bonden FIFA en UEFA zullen volgen. Want mannen verdienen op EK's en WK's miljoenen meer. En we luisteren steeds vaker naar een podcast. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen, guys. Welkom bij de to Tony en Ryan-podcast. Good morning. Hier wordt op je boy Fernando, a.k.a. Mr. Keeper Keeper, bang... en welkom bij een gloednieuwe podcast. Real talk. Vergeet niet te liken, te subscriben, notificaties te klikken... dan hoef je niks te missen. In mei slingerden 1,3 miljoen Nederlanders hun favoriete podcast-app aan... en dat is een derde meer dan begin dit jaar. Vooral meer jongeren zijn gaan luisteren, zegt onderzoeksbureau GFK. En ze luisteren ook het meest. De gemiddelde luisterduur onder 35 minners... is een stuk langer dan bij 35-plussers... Luister ook eens naar de NOS op 3 podcast, lang verhaal kort. Vandaag legt mijn collega Jeroen je daarin uit waarom de asielzoekersopvang in Ter Apel een nationale crisis is. Het weer, aardig wat zon, op sommige plekken ook wat wolken, maar die verdwijnen de komende uren. Morgen veel zon en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio al wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof 9 kilometer file met een kwartier onthoud. En er zijn twee rijstroken dicht van de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Na een ongeluk bij Purmer en Zuid kom je vanaf knooppunt Zaandam. Al in de file 4 kilometer met zoals gezegd 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk. Bij de Koger Polderbrug 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het kabinet wil codecentrales de komende tijd weer harder laten draaien. Bronnen in Den Haag bevestigen dat het kabinet hiervoor kiest... om te voorkomen dat huishoudens deze winter in de kou komen te zitten. Door de centrales harder te zetten, wordt er minder aardgas verbruikt. Het boerenprotest komende woensdag mag doorgaan. Dat heeft de gemeente Barneveld besloten. De actiedag tegen de stikstofplannen van het kabinet is bij een boer in Stroe. Op zijn land worden woensdag tienduizenden boeren verwacht. KLM wordt het hardst getroffen door het reizigersquotum van Schiphol. De maatschappij kan dagelijks 7000 passagiers minder vervoeren dan gedacht. Vanwege drukte en personeelstekorten beperkt Schiphol de beschikbare ruimte voor start en landingen. Het weer, volop zon en droog, in het noorden wat stapelwolken, temperaturen rond de 20 graden.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 I'm uh -huh. antwoord 106.9 fm Fem, hoeien nu. Overal Oh, that is true, I can't tell by the look in your eyes Can't